Het Iraakse leger is een groot offensief begonnen om Tikrit, de geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein, te heroveren op islamitische staat. Volgens de Iraakse staatstelevisie krijgen de grondtroepen steun van onder meer gevechtsvliegtuigen. De stad ligt op zo'n 130 kilometer ten noorden van Baghdad en werd vorig jaar zomer veroverd door IS. Medewerkers en ex-medewerkers van Defensie... die denken dat ze ziek zijn geworden van het werken met gifverf... kunnen snel een vergoeding krijgen van maximaal 15.000 euro. Dat heeft minister Hennis van Defensie afgesproken... met de militaire vakbonden. Het gaat om een voorschot. De bedragen kunnen nog worden aangevuld. En het maximumbedrag is voor het personeel... met de ernstigste aandoeningen, zoals long- en neuskanker. De Nederlandse chipfabrikant NXP neemt voor bijna 11 miljard euro de Amerikaanse concurrent Freescale over. Freescale is onderdeel van Motorola, is pionier op het terrein van mobiele telefoons... en marktleider van chips voor de auto-industrie betaalkaarten en toegangspasjes. NXP wil met de overname het marktaandeel vergroten en kosten besparen... Rond Utrecht rijden vanochtend minder treinen door een kapotte bovenleiding. Tussen Utrecht en Den Bos, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Schiphol rijden minder treinen. En vooral intercities hebben er last van. Rijden nog wel stoptreinen. De NS verwacht dat de storing de hele dag duurt. En adviseert reizigers te kijken of ze op een andere manier naar hun werk kunnen gaan. Het weer, vanaf vanmiddag buien, mogelijk met hagel. Af en toe schijnt de zon en het wordt 6 tot 9 graden. staat een krachtige westelijke wind aan zeekrachtig of hard, kracht 6 of 7. Tegen vanavond wordt het droog, morgen opnieuw flinke buien. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 6 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Everdingen en Maarsen, 14 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp, 10 kilometer. Na een ongeluk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... bij knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A7 Horen richting Zaandam, voor Zaandam, 9 kilometer... De oorzaak is een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. Daar staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. A9 ook maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 6 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Rijn 9 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkeren-Rodereis 10 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live met. met nu de herhaling van zaterdag Zandvoort op zaterdag. Beste collega Anders van Berg, het programma Zandvoort op Zondag. Ja, en toen half drie een uur van dat programma met de desklessing. Ja, nou, dat kunnen wij ook op de zaterdagmiddag. Speciaal voor Anders draaide ik deze van de BBQ Band, Jorda genie. Het is zeven over drie. Welkom terug bij Zandvoort op Zaterdag, uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Uh, uiteraard de volgende onderwerpen. Uiteraard, het hoofdmenu vanmiddag is om half vier namelijk de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn in en rondom ons mooie dorp Zandvoort... weer van allerlei activiteiten dit weekend en komend weekend die uw aandacht verdienen. Tussen muziek door hebben we dit tweede uur natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag... van uw lokale zender ZFM. Een gezellig tweede uur van dit programma. En uh, ja, we hebben trouwens nog wat ruimte voor verzoekplaten. Dus als ze jouw 06-nummer weten... Of die van mij, laat even jouw favoriete plaats aan ons horen. En het draaien met alle plezier vanmiddag tussen 3 en 5. Hier is de Evener. Thank you. Thank yeah. you yeah. yeah. Klasbare hit van dit moment dat was die Fleur en de Fate Outlines. Belevert het ritme van zandwoord ook op TV. ZFM tekst TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. I sit and wait. There's an angel. Contemplate.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 Ik Hij heeft gewoon lekkere de muziek. Hè? Deze van Robbie Williams, die we rijden voor je. Eh, dat was Ezels. Eh, en dan hoor je gek, hè, van hè, op welke frequentie je zit CFM TV nou. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFN, Test TV, Komt op uit. kanaal 45. 45 zeg ik er altijd achteraan, nee, Kanaal 40. Ja, dat is dan weer digitaal. En uh, ja, van de week is er het een en ander gebeurd met uh, de digitale doorgifte. Nou, we hadden het vorige week, uh, hadden we uh, een telefonisch interview... met uh, Stiphout en die uh, radio Stiphout hier in Zandvoort. En zij verwachten al een gigantische toestroom van mensen... met vragen over de nieuwe zenderinstellingen. Want de nieuwe instellingen van tv-zenders voor zich al. En dan hebben we het over mensen die digitaal kijken. Want afgelopen dinsdag uh, heeft Kabel... Zichau Ziggo werkzaamheden uitgevoerd aan het netwerk... ...om dit gereed te maken voor de toekomst. Voor de meeste bewoners betekende dit... ...dat het televisiebeeld op zwart kwam te staan. Mocht hij dus nu nog op zwart staan... ...dan zou ik even of naar de buren toe gaan ...of even naar Radio Stiphout. Want alle klanten van Ziggo hebben ondanks dat... ...vooraf een brief en een e-mail ontvangen... ...met uitgebreide informatie en een stappenplan... ...hoe zij de zenders opnieuw kunnen instellen. Voor wie het niet gelukt is en hulp nodig heeft... ...bij het instellen van de zenders... ...wordt geadviseerd uh, om even de buren te raadplegen dan wel kennissen of een familie. En mocht dat niet lukken, dan is natuurlijk uiteraard... Radio Stiphout uh, uh, een sigo-servicepunt waar men met vragen terecht kwam. Maar het was niet niks afgelopen dinsdag. Nee, zeker niet. Het was, het was geen leuke zaak. Het was een drukke zaak. dag voor Radio Stiphout afgelopen dinsdag. Heb jij alweer beeld? Ja, ik heb beeld. Maar heb jij uh, die poster uh, nog opgehangen om de buren te helpen? Nee, ik heb die poster niet opgehangen. Jij wel? Nee, nee, nee, nee, maar ik kreeg hem wel in de bus. Oh. En er stond heel mooi op van uh, we gaan een uh, tv weggeven... Van 1000 euro voor uh, degene in die de poster opgehangen heeft. Oké. Okay. En één uh, wordt de gelukkige. Ik ben wel benieuwd wie de gelukkige is. Dus M mocht de gelukkige nou luisteren naar de radio... ...meld je even bij CFM op 5730393. Want ik ben wel benieuwd of die tv er is uitgegaan. Maar er was ook iets met uh, Ziggo klanten die dus zo'n zo kastje onder uh, hun toestel hebben... ...maar een, een Philips toestel hadden. Daar was ja, dat is ook leuk. CFM TV was in één keer verdwenen bij mij. Kijk, dat en, moet je en, natuurlijk niet doen. En, en, niet alleen bij mij, nee, bij heel veel mensen die een Philips-tv hebben. En uh, hoe heb je dat? Ja, dat is, daar is een heel raar uh, trucje voor. De installatie opnieuw doen, in het Duits. Ja. Uh, en dan weer terugzetten op het uh, Nederlands. En dan heb je in één keer wel CFM-tv. Ik vind dat jij die tv verdient voor zich al. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Maar goed, mocht je nog geen uh, CFM TV hebben, Philips televisie... zet hem even op Duits, hè, aan het begin... en dan weer naar het Nederlands. Heel raar verhaal, maar het werkt echt. En dan heb je CFM TV weer op kanaal 40. Nou, blij dat het dinsdag voorbij is. En voorlopig geen gepruts meer, hè, met die zenders. Daar worden we helemaal gek van. ...als Tambourine en High Under the Moon. Voor zometeen om half vier... ...dan krijg je te horen, de evenementagenda... ...maar eerst is meer muziek, hier is The Days... Heb jij hem al, Albertjan? Yep. Die blauwe, daar je ja. het over, hè? Ik heb er drie. Heb je drie? Ik heb er drie. Mag ik ruilen? Echt waar? Ja. Oh jee. kun je bijna, kan je bijna gaan kwartetten, hè? Ja. Ah, ja, ja, ja. Nee, want de blauwe envelop, mocht je hem nog niet hebben... dan komt hij er rap aan, denk ik. Maar Pluspunt verleent hulp bij belastingaangifte... Pluspunten gaat namelijk vanaf heden samen met de seniorenvereniging Zandvoort hulp aanbieden voor het doen van de belastingaangifte. Als de blauwe envelop van de belastingdienst in uw bus valt of u denkt in aanmerking te komen voor teruggave kunt u bij het invullen hulp vragen aan ervaren belastingvrijwilligers. De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Mensen die in 2014 zijn geholpen bij de aangifte door Pluspunt of de seniorenvereniging Zandvoort, worden dit jaar automatisch opnieuw benaderd door de belastingvrijwilligers voor een afspraak. Nieuwe klanten kunnen zich via Pluspunt van Pluspunt uh, aanmelden, namelijk op telefoonnummer 571-7373. 571-7373. Let op, aangifte is dit jaar mogelijk tot 1 mei, een maand later dan in de voorgaande jaren, waardoor de vrijwilligers mogelijk laat contact met u opnemen dan dat u gewend bent. Mocht u informatie over e-herkenning hebben ontvangen van de Belastingdienst, dan is het belangrijk dat u deze brief goed bewaart. Deze is nodig voor de aangifte. Bij het invullen kijken de vrijwilligers eveneens of een kwijtscheldingsverzoek Rijnland gemeentelijke heffingen huur- en zorgtoeslag aangevraagd kan worden, of een aanvraag voor toeslag chronisch zieken. Voor de hulp bij de belastingaangifte bent u slechts 10 euro verschuldigd per belastingjaar. Oké, okay, ja, wat die Rijnland... En die gemeentelijke belasting, hè, die, die, die staat ook alweer in de bus. Hè, dus uh, word je allemaal niet zo vrolijk van. Waarschijnlijk wel van de evenementen die de komende dagen in voort gaan plaatsvinden. Daarvoor zometeen de evenementenagenda bij CfM. Maria Shaka Khan en I'm a woman. de Nieke van Zeppelin. Uh, I'm a woman. Ja, je weet het wel nooit, hè. Je hoort dus Khan en I'm a woman... Uh, ...zo vlak voor de evenementenagenda. En inderdaad, uh, Nieke en uh, Finn, ...die zijn bij Center Park aanwezig. De Kids Adventure Week. Het is de laatste dag van Finn fin Damhof als uh, de kinderburgemeester van Zandvoort. En vandaag uh, uh, staat er in het teken van Opa en Oma dag. En dat is natuurlijk een groot feest in, uh, in Center Parks. Maar Finn, uh, ja, het zit erop. Hij is een week uh, kinderburgemeester geweest. Dus uh, Niek Meijer mag volgende week weer aan de, aan de slag, zou ik zo maar zeggen. Dus uh, nee, het was een geweldige geslaagde week uh, voor de kids hier in Zandvoort. Onder het motto van in Zandvoort is alles... Kids. Kids. En uh, er wordt uh, momenteel uh, gereest op het circuitpark Zandvoort... en wel de vijfde Rally Pro Circuit Short Rally. Het circuitpark Zandvoort en de Stichting Autosportief uh, zijn vandaag... Uh, bent, bent u van harte welkom uh, tijdens de vijfde Rally Pro Circuit Short Rally... op het terrein van circuitpark Zandvoort. Niet alleen over het uh, circuit gaan ze rijden, maar ook door de duinen. En dat is, uh, is vandaag de hele dag aan de gang. Het vijfde Rally Pro Circuit Short Rally op het circuitpark Zandvoort... Morgenmiddag bent u van harte welkom bij Lowell Hardy. Tenminste als u geen Ajax of PSV fan bent. Want morgen is de topper om kwart voor vijf Ajax. Is PSV Ajax of Ajax PSV? Ik heb geen idee. Nou, in ieder geval, het is Ajax tegen In ieder geval, ze spelen tegen elkaar. Maar bij Lowell Hardy bent u van harte welkom. Want dan speelt de Logans Blues Band, de Zandvoortse Band. De heerlijke bluesmuziek live in en Hardy. En dat is allemaal morgenmiddag. En van 17 tot 22 maart doet Lowell Hardy ook mee aan de Café Week. Meer informatie kunt u vinden op www.lowellandhardy.nl www.lowellandhardy.nl En liefhebber van Cinema Nostalgie, het is aanstaande dinsdag om 1 uur, is het weer zover. Op 3 maart 2015 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Shadow of a Doubt. Dat is een Hitchcock thriller uit 1943 met Theresa Wright, Joseph Cotton en MacDonald Carey. En het is een, wordt een echte klassieker, die film. Cinema Nostalgie, Shadow of a Doubt, aanstaande dinsdag vanaf 1 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl En ook de avond daarna bent u weer van harte welkom op Circus Zandvoort. En dan hebben we het over 4 maart. Dan begint namelijk om 8 uur in, het, in de bioscoop een, Amerika een Amerikaanse filmavond. Cinema Circus Zandvoort presenteert een Amerikaanse filmavond op woensdag 4 maart. Deze avond staat geheel in het teken van wat uh, de typische Amerikaanse sportbeleving met bijbehorende passie en emotie. De film Foxcatcher wordt vertoond en auteur Maarten Sloot, Sloot vertelt over zijn boek Strike Out. Dat allemaal woensdagavond Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5 vanaf 8 uur. En er komt weer een nieuwe uh, expositie in het Zandvoortsmuseum. En dan hebben we het over de Zwalu. Wat was nou? Zwaaluwestraat of Zwaaluwestraat? Zwaaluwestraat. En dat is een tentoonstelling die begint op 6 maart. Abstractie in Nederland anno 2015. Vanaf een vrijdag 6 maart is de tentoonstelling... Abstractie in Nederland anno 2015... in samenwerking met René de Vreugd als gastcurator in het Zandvoortsmuseum te bezichten. Met een selectie van tien vooraanstaande... Uh, innoverende, nog levende kunstenaars binnen de lyrische abstractie van de afgelopen 20 jaar. Gevestigde kunstenaars die zich blijven uh, innoveren en daarbij een duidelijk herkenbaar persoonlijke signatuur hebben ontwikkeld binnen de abstract, abstractieve abstractieve kunst in Nederland. Abstractie in Nederland anno 2015. Dat allemaal vanaf 6 maart tot en met 12 april in het Zandvoorts Museum. En die zwaluwen was trouwens een dominee, dus dan weet je dat ook weer. Ik, ik, ik leer steeds van jou, leeg ik weer bij. Helemaal goed. Dan gaan we naar 6 maart, 8 uur s avonds. Dan bent u van harte welkom in Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Want is het, Wordt een bordspelavond in Café Koper gehouden. Houdt u ook zo van spelletjes spelen, gezellig met vrienden of familie? Wat is dan leuker om dat te doen in het café onder het genot van een hapje en een drankje? Geef je op als groep of alleen en speel gezellig met iedereen mee. Er zullen allerlei spellen klaar liggen, spellen klaar liggen of spellen klaar liggen. Zoals Monopoly, Risk, Kolonialisten, Katan en Kees en uh, nog een leuk spel thuis liggen. Neem hem dan gerust mee. Dat allemaal tijdens de Bordspelavond in Café Koper op 6 maart vanaf 8 uur s'avonds. Meer informatie hierover en over andere activiteiten van Café Koper kunt u vinden op www.cafekoper.nl. Www en op 6 maart vrijdag gaan we weer Jazzy Lounge Club. En dan hebben we het over Café Nuf, Grand Café Nuf, Café en Restaurant... aan de Halterstraat 25. Vanaf 9 uur is er weer Jazzy Lounge. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Nuf. Dat allemaal live vanaf 9 uur op deze vrijdagavond. Meer informatie over dit evenement en over andere evenementen van Café Nuf... kunt u vinden op www.cafeneuf.nl en ook volgende week bent u weer van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het over 7 maart vanaf 9 uur morgens tot 5 uur middags. Want dan is de Final Four. De Final Four is de, is de laatste en beslissende wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Op de tweede zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn om te bepalen wie zich winterkampioen mag kronen. Wilt u gaan kijken? U bent die dag op 7 maart vanaf 9 uur morgens van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. Gaan we naar 8 maart, dan is het weer voor Jazz in Zandvoort... met niemand minder dan Deborah de J. Carter. Ook dit seizoen weer genieten van deze zangeres. En dan hebben we het over gebouwde krocht op 8 maart vanaf half drie. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover. En wil je de even met nalezen? Download hem dan nu, de ZFM-app. En je krijgt trouwens ook de laatste berichten van het circuit, Albert Jan. krijg je een pushbericht, zoals dat heet. Oké, okay, dan kan je automatisch... Is je nog niet opgevallen? Ja, automatisch op de app. Ja, ja mij wel. Ja, ja, ja. Ja, ik wel. Dus als er even meer is op het circuit, word je op de hoogte gehouden. De singer van de source en Candy State. En dat was Female. Of nee. You Can't Love, en de Female A look at the last. Female Intuition. Deze van de Amsterdamse groep Mai Thai. Ja, en er is ook een, een nieuw thaise uh, massagesalon geopend trouwens. Breng me meteen uh, op dat verhaal, uh, Albert jan Klopt. Ja, dat dus is helemaal goed. Ja, een, een kennismeester er al geweest. Die is helemaal, helemaal echt over te spreken. en die komt ook vaak in Thailand. Dus je weet precies hoe het allemaal werkt. Maar uh, dat is een hele goeie. Heb ik me laten vertellen. Ik hoorde ook zoiets. Dus, uh, nou, heel veel succes hier in Sanford. We hebben we hem gevonden, hoor. Die plaats waar we het net over hadden. Okay, Eddie Golding is hier. En Love Me Like You Do. VLM Fifty Shades of Grey. Heb jij hem nog gezien? Ja, natuurlijk. Ik niet? Nee, ik kan niet. <laughs> Je hoorde de single van uh, Eddie Golding. Jawel, we hebben weer een, een feestje erbij. Ja, bestaat, uh, luisteraars, bestaat ZFM, dit jaar 25 jaar. Dat zal u niet zijn ontgaan. De krant 10 jaar. Uh, Strandpaviljoen Plazant, bestaat 5 jaar. Strandpavillon Plazant aan de boulevard Bernard nummertje 17, bestaat 5 jaar. En dat mag gevierd worden, al dus mede-eigenaar John Cornelissen. Wat in 2011 startte als een moderne en eigentijds strandpaviljoen... is inmiddels uitgegroeid tot een thuishaven voor vele gasten uit de omgeving. Om het begin van het nieuwe seizoen te vieren is Plazant afgelopen weekend gestart met een try-out menu. Tot en met 15 maart serveren zij een overheerlijke drie gangen keuzemenu voor de prijs van 19,95 euro. Dat is dezelfde prijs die het try-out menu in 2011 kostte. Er staat dit seizoen nog veel en veel meer te gebeuren om het vijfjarig lustrum te vieren. Plazant is dagelijks geopend van half tien morgens tot 12 uur s avonds. Voor meer informatie kijk even op de website... en voor de evenementen die Plazant nog meer gaat organiseren... tijdens dit illustrumjaar. Kijk dan even op www.plazantmedemd.nl. Www van harte gefeliciteerd. Namens heel CFM. En we gaan weer genieten van een nieuw strandseizoen. Oh, dat wordt weer lekker. Er is verrek te veel te zeggen...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 Oh, say Het was Raccoon, joden een oceaan, en van nat gaan we door naar nog natter. It's raining again. Hier is super met die reactie van jou toen ik deze plaat op ging zetten. Even naar buiten kijken door het raam. Regent het echt, regent het echt. Nee, gelukkig niet. Het is nog droog in Zalfoort. We de single van Supertrap en It's Raining Again. Bijna weer het einde van uur 2 van Zalfoort op zaterdag. Maar we gaan er nog even helemaal over Zalfoort, Katwijk, Zalfoort. De kust blijkt, de kust...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 Bedrijven en fietsclubs kunnen deelnemen vanaf acht personen en ze kunnen dan gebruik maken van de groepsinschrijving. En ik heb begrepen dat ZFM tv er ook bij is. Hé, hey, geweldig! Ja! En want uh, het, het centrale punt in Zandvoort, dat wordt de haven van Zandvoort. Daar komt de, de, de wedstrijdleiding en dergelijke te zitten. Dus uh, u kunt op uh, Zandvoort TV, kort na deze race... dat allemaal terugkijken op ZFM TV iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12. Samengesteld door onze collega Roel van het Hof en Rob Bossink. Heel goed. Kanaal 40 Digitaal nog via Sigo. daar hebben we het dan over. Dit was uur 2, zo deze zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zo.